De herkomst van de energie is alleen bekend aan de wezens die uit de blauwe zaden komen. Een van die zaden is uitgebroed door de archeoloog professor Marcus... die nu samen met Valerie Rainer en Frank Costa... contact probeert te maken met het blauwe wezen dat ze Jack gedoopt hebben. De vertegenwoordiger van een levensvorm van 300 miljoen jaar geleden. Hebben jullie hier iets dat een min of meer gerichte stralenbundel afgeeft...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 Nou, dat was dan mijn schuurtje. Ongelooflijk. Nou jammer van die kippen, geen verse eitjes morgenochtend, jongens. <laughs> dan komen ze, die kippen van je. Verrek, hoe kan dat nou? Van die schuur staat geen steen meer op de andere en die kippen lopen vrolijk en wel rond. Er zijn al te veel levende wezens gedoopt in de geschiedenis van de mensheid. En in de geschiedenis van mijn eigen volk. Ik heb dan ook een wapen gemaakt dat selectief is. Het verandert de atoomstructuur van anorganische stoffen, zoals bijvoorbeeld steen. Die is volkomen verpulverd. Ja, precies, maar organische stoffen blijven onaangetast. En dat allemaal door een zak te veranderen? Zeg, wat heb je er nou eigenlijk aan gedaan? Niet veel. De reflector iets verbogen, zodat de stralingsbundel wat gerichter is. Een andere lens ingezet en nog zo wat. Maar het blijft primitief. Ja, maar effectief. En daarna de frequentie verkort. Ja, ja, ja, Toen heb ik... Ja, hou maar op, ik kan het al lang niet meer volgen. Dus mensen of dieren of wat voor levens dan nou ook kunnen er gewoon tegen? Als ik de straal op jou richt... Nou, vertrouw je het niet, Valerie? Ja. <laughs> Jawel, maar wat heb je voor kleren aan? Kunststof waarschijnlijk. <laughs> oh, ja. ja. Je hebt gelijk. Nee, laat maar, Jack. Ik geloof je wel. Nou, net weer iets voor een vrouw, hè. Om dat te bedenken. Kom, nu. laten we maar weer naar binnen gaan. Het wordt koud. Ja, ja. en die rotmuggen. We mogen wel oppassen dat Jack niet gestoken wordt. Misschien is zijn organisme niet bestand tegen de soort bacteriën... die wij tegenwoordig op aarde hebben. Ik zou trouwens toch wel eens een paar collega's... artsen, fysiologen willen consulteren... om eens precies uit ja, te zoeken... Ja, als u dat voorlopig nog maar eens eventjes opzout... Er zijn belangrijke dingen te doen op het ogenblik. De wetenschap, jongeman, is van meer... Dan de toekomstige energievoorziening van de wereld. Dan mijn man, die ik weet niet waar in de gevangenis zit. Maar jongelui, begrijp toch dat wij als mannen van de wetenschap... Ach, altijd die wetenschap. Ik ben toch niet de aanleiding tot oneenigheid. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee absoluut niet. Nee, nee, nee, nee, u hebt daar niets mee te maken. U staat er volkomen buiten. Het gaat om het wetenschappelijk aspect. Ja, zo is het wel goed. Laten we liever krijgsraad houden. Krijgsraad? We zullen toch ergens moeten beginnen in dit stadium? Melden en Steven zitten in Brazilië in de gevangenis. En hoe eerder we ze eruit hebben, des te beter het is. Mm. Het energietekort op de wereld wordt met de dag nijpender. En wij kunnen daar iets aan doen. En tenslotte, en dat is nog niet eens het onbelangrijkste... wie weet wat die von Sommeren voor ons aan het uitbroeden is. Wat mij betreft, dat eerste punt vind ik op het ogenblik het belangrijkste. En als Jack kon wil... Stil eens. Stadion ja. van Rovij, hallo, Station van een bericht voor u. Hoort u mij? Hallo, Wat station Vogeltrijd. Wat oh, een leuke naam hebben jullie uitgezocht voor je verbinding? Ja, is het dan niet zo? Hoort u mij? Over. Hier, station Vogeltrijd. Hier, station Vogeltrijd. Ik hoor u luid en duidelijk. Over. Mevrouw melden, ik heb een bericht van uw man. Over. Van met? Hoe is het met hem? Waar zit hij? Zullen ze hem gauw vrijlaten? laten? Waar wordt hij van beschuldigd? Wat hij... Uh, uh, over. Geven. Op een heleboel vragen weet ik ook geen antwoord. Ik ben er alleen achter gekomen dat Matt Melden en Stevens beschuldigd worden van moord. Dat is een goeie. Van moord op een agent van de CIA. Per hebben ze hun in de schoenen geschoven. Stil nog even. Ze zijn overgebracht naar een speciaal gevangenis waar de Braziliaanse geheime politie de center zwaait. Een van de best bewaakte gevangenissen in heel Brazilië. Een zekere Reiter heeft hen aangegeven, kent u die over? Reiter, de stofverrader met dat gelijk. Reiter, was dat niet de medewerker van Van Sommeren? Ja, ja, ja, die zogenaamde overloper, de smeerlap. We kennen Reiter. Hij is een van de medewerkers van Van Sommeren, over? Helaas is het ons in de tijd niet gelukt hem uit te schakelen. Nu hij in Brazilië zit, kunnen we niets meer doen. Niet van hieruit. Vraag hem of de CIA iets kan ondernemen. kan de CIA iets ondernemen, ja. over. Het is voor ons van de politie vreselijk moeilijk om daar een voet tussen de deur te krijgen. Over. Ah. Dus uh, wij zijn op onszelf aangewezen. Ja. Over. Inderdaad, u bent op uzelf aangewezen. Ook de politie kan u geen enkele officiële steun geven. Zelfs het consulaat kan weinig doen, zolang uw man in handen van de geheime politie is. Over. Wij zijn vast van plan naar Brazilië te gaan om te zien wat we kunnen doen. Met behulp van Jack, onze blauwe man, over. Uw blauwe man, zegt u. Dus de experimenten zijn gelukt over. Boven verwachting. We zullen toegang moeten zien te krijgen tot een paar officiële instanties. Mogen we op u rekenen over. U weet dat ik aan uw kant sta. Het spijt me dat ik me niet intensiever met de zaak kan bemoeien. Maar u weet. Mijn chef heeft me verboden me met de geschiedenis in te laten over. Is dat een weigering? Over. U hebt het net zelf al gezegd. U bent op uzelf aangewezen. Ja. Jullie hebben het gehoord. Reden te meer om eens goed de volgende stappen te overdenken. Misschien heb ik in wetenschappelijke kringen relaties... die in ieder geval de confrontatie van uh, Jack... Ja. met enige officiële instanties kunnen bewerkstelligen. Ja, wat zitten we eigenlijk moeilijk te doen? En dat terwijl we Jack toch hebben, ons superbrein? Noemt u mij geen superbrein? Ik ben bang dat ik in termen van mijn eigen volk... maar heel gewoontjes ben. En door de eeuwen heeft de ontwikkeling van ons brein... natuurlijk ook wel stilgestaan. Ja, maar, maar toch... Jack... Wat zeg jij van de situatie? Wat was dat voor een soort communicatie die u daarnet had met een onzichtbaar persoon? Dat was een radioverbinding. Werkt met een draaggolf die gemoduleerd wordt. Die modulaties worden opgevangen door de ontvanger die het signaal versterkt... Kan je daar ook gedachten mee overbrengen? Uh, uh, niet als ze niet eerst in woorden worden uitgedrukt. Of in beelden. We spreken dan van televisie. Primitief. Uiterst primitief. Hoe onderhielden jullie dan vroeger je verbindingen? Ja, ja, vertel eens over vroeger, Jack. We weten eigenlijk zo weinig van je af en van het leven dat jullie miljoenen jaren geleden hebben. Ik kan gelepen, het niet een dat... andere keer. Ik dacht dat we een plan zouden maken om met en stierfste... Ja, voor te... morgen vertrekt het toch geen vliegtuig naar Brazilië. We kunnen op dit moment niets anders doen. Nee. Ik kan anders niet zeggen dat ik mijn hoofd er erg bij heb. De belangstelling komt vanzelf wel. Nou, vertel op, Jack. Wat wou u weten over onze communicatie? Eh, nou ja, onder andere, ja. Ik denk dat het principe van onze soort communicatie hetzelfde is als dat van u. Huh? U bedoelt u hebt vroeger ook al met een soort radio gewerkt? Ik zei het principe. Maar wij hadden geen radio nodig. Wij konden communiceren door de kracht van onze gedachten. Wij hoefden onze gedachten dan ook niet te verwoorden. Mensen van ons volk waren in staat om een gedachte uit te zenden... en natuurlijk ook om gedachten van anderen op te vangen. Ah, wat wij tegenwoordig telepathie noemen. Hoe interessant... Ik zie meer en meer overeenkomsten met de menselijke vermogens en eigenschappen. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten dat wij, het menselijk ras en al zijn variaties zoals het zich nu manifesteert, afstamt van uw volk. Ik ben maar één vertegenwoordiger van mijn volk en door mijn lange, laten we zeggen, slaap, heb ik de ontwikkelingen van de laatste millennia niet kunnen meemaken. Mijn brein is niet mee geëvolueerd. Ik zou uw theorie dus niet aan de realiteit kunnen toetsen. Misschien vinden we nog meer aanknopingspunten. Ja, maar, nu, maar nu die energie. Die energie die jullie bijvoorbeeld gebruikt hebben om de blauwe ruïnes van stroom... Ruïnes? Door te... Huh? Nou ja, ik heb toch al stroom. gezegd dat ik... De spanning tussen een positief en negatief punt. Inderdaad. Huh? Primitief en energieverslindend. Huh? Stroom door leidingen zeker... Het is toch veel makkelijker om op de juiste plaatsen krachtvelden op te wekken die dan worden omgezet in beweging, in licht, in warmte. En in geluid? Waarom geluid? Nou, kenden jullie dan geen muziek of radio, grammofoon of iets dergelijks? Ik heb al gezegd, voor het overbrengen van gedachten in welke vorm dan ook, was de gedachtenkracht al voldoende. Jullie kenden dus helemaal geen kunst in de vorm van muziek, schilderijen, beelden, foto's of wat nee, dan ook? Natuurlijk wel, maar het was voor ons niet nodig die een permanente vorm te geven. Ja. Oh. De kunstenaars onder ons, en het waren fantastische scheppende geesten, brachten hun ideeën aan de anderen over weer door gedachtenkracht. Maar op de binnenkant van de stenen die gevonden zijn op de plaatsen waar jullie de zaal verborgen hadden, stonden toch tekens, ja. tekeningen? Primitief, maar dan. Inderdaad primitief, omdat niemand van ons gewend was zich op een dergelijke manier uit te drukken. Maar wij hebben gedacht dat het goed was een soort uh, handleiding te geven voor het geval de zaden gevonden zouden worden. In de hoop dat de symbolen begrepen zouden worden door degenen die de zaden zouden vinden? Inderdaad. Van tevoren kan je natuurlijk nooit overzien wie de zaden zouden vinden en wanneer. En wat het referentiekader zou zijn van de wezens die de blauwe zaden zouden vinden. Dat bijvoorbeeld iemand de symbolen zou uitleggen als opeten of zo. Misschien is dat wel gebeurd met al die zaden die we niet gevonden hebben. Ja. Je weet Jack, op de meeste vindplaatsen waren alleen de stenen, geen zaden. Ik weet het, het treurige lot van ons volk. Ah, kom, kom Jack, jij bent er toch? En wie zegt dat er niet meer door overlevenden zijn? Misschien op andere planeten? Waar kom jij eigenlijk vandaan? Op welke planeet in welk zonnestelsel heeft jullie volk geleefd? Op Pronos in het zonnestelsel waartoe ook de aarde behoort. Pronos? Ja. Ik kan u laten zien waar dat was. Was? Bestaat de planeet niet meer? Helaas. Ook wij hebben oorlog gevoerd met wezens uit een ander zonnestelsel. Nou, zo te horen is er niets nieuws onder de zon. We moesten onze planeet verdedigen tegen de inval van de kwade machten. En die kwade machten... ...hebben ons overwonnen. Enkelen van ons hebben kunnen vluchten in onze ruimteschepen. De ruimteschepen die wij gezien hebben in de blauwe ruïnes. Waarom noemt u onze bouwwerken toch steeds ruïnes? Huh? Ach, nou ja, ik bedoel maar... Ja, in de ruimteschepen die u hebt gezien. En Pronos, wat is daarmee gebeurd? Wat was de positie van Pronos in ons zonnestelsel? Wat was... Ik kan helaas maar één vraag tegelijk beantwoorden, professor. Zeg, wat vraagt u dat gretig? We wetenschap, jongeman. Ja. Ik geloof dat er alweer een nieuwe ontdekking aan het doen zijn. Oh, ik... Nou, waar was die planeet? Ik zal het u wijzen. Meneer Frank, u hebt toch beelden van het interieur van zo'n ruimteschip? Foto's, ja. Waarom moeten mijn foto's al door beelden? Het zijn toch beelden. Ik wil ze zien. Huh? Oh, nou, uh, hier, hier is de hele stapel. Alsjeblieft, hier moet je kijken. De cabine van het ruimteschip. Kijk, en hier is toen. Hier, ja. Op deze afbeelding is huh? onze planeet Wat? duidelijk te zien. Een compleet planetarium? Vreemd. Verschillende dingen ontbreken erop. Ja, dat zei Metmelden ook al. Er hebben in al die miljoenen jaren wel enkele mutaties plaatsgevonden. Kijk eens. Ik geloof dat ik weet wat die Pronos is. Wat dan? De beroemde tiende planeet die door de wetenschap nooit is ontdekt. Dat kan ook niet, want Pronos bestaat niet meer. Bestaat niet meer? Onze vijanden hebben onze planeet opgeblazen. Eén geweldige voltreffer en heel Pronos is uit elkaar gesprongen. Tot stof geworden in de ruimte. De tiende planeet, het is niet te geloven. Hoeveel raadsels waren er niet opgelost? In één klap opgelost. De wetenschap zal op zijn kop staan, de geleerden zullen... Ja, ja, ja, ja, maar het belangrijkste raadsel is nog niet opgelost. Het raadsel van de energiebron. Kan jij ons daar iets meer van vertellen, Jack? Wat bent u toch nieuwsgierig naar onze energiebron? De ontdekking van een nieuw soort energie zou een zegen zijn voor de mensheid. Onze eigen natuurlijke hulpbronnen zijn er genoeg uitgeput. Steenkool, olie... Een grove methode. Energie winnen uit olieën. En de atoomenergie? Kan niet op grote schaal worden toegepast. U gebruikt uranium als grondstof, als ik het ja. goed heb begrepen. Inderdaad. En daarvan wordt hier op aarde maar een kleine hoeveelheid gevonden. Daarbij brengen de atoomcentrales de hele ecologie in gevaar. De waterkoeling die de temperatuur van het oppervlaktewater laat stijgen, zuurstofgebrek in het water, waardoor erom wild groei ja, van... Wacht al... u nou maar even met dat college, professor. Laat Jack nou eerst eens vertellen hoe zijn volledig die problemen heeft opgelost. Heel eenvoudig. Kent u niet de mogelijkheid... Stil. Wat is dat? Wat heeft hij? Ik weet niet. Stil. Ik moet mij concentreren. Concentreren? Waarop? Ik heb contact met iemand van mijn volk. Contact met iemand van jouw volk? Die... Waar vandaan Uit de ruimte? Nee, niet. Uit de ruimte. Huh? Hij komt helder door. M moet vlakbij zijn. Maar dat kan alleen maar betekenen, jongens. Dat van Sommer een geslaagd. Is ook een van die zaden uit de broeders. Het, het is niet waar. Dat, dat kan niet waar zijn. Jack zegt dat het niet waar is. Dat je vergist. Ik vergis me niet. Huh? Maar, Jack, wat zegt hij? Hij is verward. Ja. Hij herkent de dingen van ons volk: de ruimteschepen. Ja. Onze gebouwen. Maar hij staat vreemd tegenover de wezens die hij ontmoet. Prima, prima. <laughs> Precies wat ik dacht. Van Sommeren kan geen contact maken met zijn blauwe man. Oh, zulke dingen moet je ook wetenschappelijk aanpakken. Als amateurs aan het knoeien gaan. Of... Ik moet naar hem toe. Oh nee, geen sprake van. Jouw vriend is in handen van, nou ja, hoe noem je dat ook alweer? machten. Eerst moeten we die zien te verslaan. En tot die tijd blijf jij, hieruit, blijf jij uit de buurt. Ja, ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als jij in handen valt van die Van Sommeren. Jij die wel met mensen kunt praten. Ik begrijp de moeilijkheid. Precies. De taakverdeling is nu duidelijk. Ik ga zo snel mogelijk contact opnemen met mijn collega's aan de universiteit. Maar past u toch op, professor. Het gaat om de nieuwe energie. Als die in handen valt van de verkeerde, dan ziet het er somber uit. Ja, het gaat hier niet alleen om de... Laat maar onder... u mij mijn gang maar gaan. Ik geloof dat ik een plan heb waarbij niemand bevoordeeld of benadeeld kan worden. Een wetenschappelijk plan? Een praktisch plan, jongeman. Als Jack ons zijn geheim onthuld heeft... Het is geen geheim. Ik zou wel een demonstratie willen geven, maar ik ben bang dat dat onmogelijk is. Onmogelijk? Waarom? Dat zult u begrijpen als ik u het principe heb uitgelegd. Onmogelijk? Maar maar dat zou betekenen dat het ook je vriend daar in Brazilië ons niet verder kan helpen wat betreft die nieuwe energie... Ook als Van Sommer erin slaagt om hem aan de praat te krijgen. Daar zou het op neerkomen. Dat is dan één geluk bij een ongeluk. Ja. Toch moet u hem zo gauw mogelijk bevrijden uit de handen van het kwaad. Maar ik kan u daarbij niet helpen. Nou, je hebt ons waarschijnlijk al heel ver geholpen, Jack. Met dit wapen dat je gemaakt hebt. En nou, dan krijgen we bovendien makkelijk door alle controles. Huh? Laten we gaan, Frank. Ja. Ik kan het hier niet langer uithouden. We moeten iets doen. Mm -hmm. Al was het alleen maar naar het vliegveld rijden. Nou, Goed, ik ben er klaar voor. We hopen zo gauw mogelijk terug te zijn, professor. En als ik u raden mag... ...u zou er het verstandig staan doen om hier te blijven... ...en gewoon te wachten tot we weer terug zijn. Dan kunnen we met z'n allen overleggen. Maak je om mij geen zorgen, joh Tot ziens, professor. Tot gauw, hoop ik. Dag, Jack. Ik zal in gedachten bij u zijn. Nou, jammer dat we niet in staat zijn om jouw gedachten op te vangen. Mm -hmm. Ga je mee? Zo, nu kunnen we eens een goede wetenschappelijke discussie voeren. Vertel eens, Jack... Waarom denk je dat het onmogelijk is om ons jullie energiebron te demonstreren? Omdat ik daarvoor een stof nodig heb die niet voorkomt op aarde. Een stof die alleen voorhanden was op pronos.